De krochten, een zoektocht naar de wortels van de nederlanden.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 Jongen moet die dingen organiseert in het Oostblok. Toen in ja. feit was het gesloten nog. Oh. Hij zegt: ja, zo aardige jongen. Um, je moet eens met hem. Uh, ja, dan moet je eens dus contact met hem Hij zegt, nou, oké, okay. krijg je het adres van die jongen. Dus dat moet, die woonde in Boedapest. Dat had ik in mijn zak, zeg maar. Ja. Gewoon van, die, van horen zeggen opgekregen. Op een gegeven moment zit ik in uh, Graz met uh, de neef van Dirk Porlak.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 Ja, natuurlijk Had geen je selfies, nog, nee, nee, nee Dus ik, weet, ik praat er misschien te maken. Anyway, ik kom dus aan in het Boedapest. Uh, met een Oranje Opel kadet. <laughs> van André, van de neef van uh, Dirk. Die mocht ik lenen, ook zo liever. Nee, mijn man. Zo weet ja. je. Nou. Uh, en ik sta. word inderdaad opgehaald door uh, twee mannen. Twee, uh, en het ene was de manager en de andere was uh, de Rody. Van,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 dus eigenlijk, ja. We hebben het nou over de groep Sex Appeal. Sex Appeal, ja. En ik, het verschil is, hij is uh, de eerste LP is natuurlijk in door Hongaars, in Hongaars gezongen. Ja, ja. Ik heb dat uh, natuurlijk, uh, zij hebben nee, die nummers zitten, dus ik zong Engels. Dus dachten ja. hebben ze, we gingen nu in het Engels. Daar ja. moest het publiek wel aan wennen.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 roepen ze uit het publiek van ik wil dat nummer van die eerste lp die ja, ik natuurlijk, natuurlijk ja. niet kan zingen nee nee weet nee. je dus zo uh, ja. ja, grappig ja, ja. jullie hebben het niet hertaald naar het engels uh, nee, nee ik heb wel eens gezegd jongens moet ik niet een keer dus dat je me fonetisch uitlegt hoe de titel, dat we zo'n nummer spelen dat je het doen? absoluut ja, ja. niet nee. en ja. moet ik je dus, geen geen hongaars jij mag niet hongaar nee, nee. zijn dus, nee. tussendoor gaan we de sugar cubes uh, draaien hè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 Anyway, en yeah. uh, yeah. we zijn leuk. En we, hebben uh, met jongens goed contact. En we zijn so ze later in Amerika ook nog tegengekomen. We zijn okay. ook naar Amerika geweest met tournee, met speel.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 Dan kregen we roebels. <laughs> ja, Daar ja. heeft niemand wat aan. Nee. Dus wat ging je dan vragen? Van nou, uh, boek maar studio -tijd. Ja. Dus we kwamen okay. in verschillende studiootjes steeds. En dan gingen we ja. weer stukjes ja. opnemen. Van nummers die we live een beetje cool van hadden. Ja. En, weer, en samen meer. En ja. Dus dat was hartstikke leuk. Zeker leuk, ja. ja. Maar overal maakten jullie opnames. Ja. Namen jullie mee. En toen kwam er een plaat weer. Ja. Hoe kwam dat dan? Uh, ja, weet ik niet, ik. Op een gegeven moment, ja, je hebt een manager die zegt, uh, die zoekt een uh, platenlabel. Ja. ja. Dat was wel, waren toen echt een manager. Dat, die, ja. Dat scheelt uh, Dat scheelt. Dat scheelt ja. Toch, je. Okay. Dus je, ja. jij bent ja. gewoon, je, maak jij nou maar muziek, ik regel ja. de rest. Ja, dat ja. En ja, dat is, en, cool. uh, ja. Nou, dat is gewoon, uh, ja, dat, Jurt uh, Speter, Nou, ik heb echt hele mooie herinneringen aan wat, wat een goede gozer was dat. Ja, oké. Okay.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 Die dat dan voor ons ging yeah. doen. En dat was, dus ze hadden wel geld genoeg om die hele band naar Amerika te sturen. En dan... Uh, is op in, in, uh, yeah, yeah, Madison. Yeah. Uh, Square Garden? Nee, nee, nee. Yeah. Dat, die stad. Madison. Oh, Madison. Yeah. Ja. Dat ligt boven Chicago.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 Zodoende dus. die, is die uh, LP gekomen, die elektro set. En dan gaan we nu taboe d'esprit. Ja. Oké, okay. uit 1997 alweer. Kast de mei We're it. toen ben je met de Mekano ook gaan toeren. Ja. Nee? Alleen de plaat gemaakt. Alleen de LP gemaakt, ja. Okay. ja. En uh, nee, daar hebben we helemaal niks meer mee gedaan. Maar je bent laatst nog in Griekenland geweest met de LP. Ja, Meccano. dus ja. op een gegeven moment, ja. dan praat je weer over ja. zeker tien jaar zitten. Een ja. gat tussen, hè? Ja. waar ja, eigenlijk, ja, daar, daar niks mee met die LP gedaan hebben. Nooit een nummer ervan gespeeld. En op een gegeven moment had Dirk weer, uh, hij is in, naar Griekenland geweest. En hij had op een gegeven moment uh, de vraag gekregen om weer op te treden. Ja, hij is helemaal lyrisch over Griekenland inderdaad. Ja, hij heeft er gewoond, ook de oh. tijd. Het is ook oh, zo leuk okay. om met hem daar te zijn. Het ja, geweldig. Ach. Hij kent ook iedereen. Ja. Niet, hè? Ja. <laughs> ja. En Griekenland, dat centrum is heel klein, hè? of klein. Dat, het gebeurt allemaal, ja. al de, de ah, activiteiten okay. in een beperkt gebied.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 Ja. En jij zou het moeten ja. weten? Ja. Ja. ja. ja, toch? Ja. Cool. ja. Oké. Okay. We gaan het hebben over uh, Holger Sukai. En nou, we gaan even luisteren naar Persian Love.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 met je meer sporen even schuiven. Ja, even schuiven. En het ja, is, ja. je kan zelfs een, een programma uh, uh, pakken die dan de, de beats op elkaar legt. Ja, klopt, Als jij beetje ja. scheest. Dat, ja. dat ja. deed hij ja. allemaal met ja. banden met de hand. Hij moest ook, dat ja. zie je ook. Het, een, een band afremmen, een beetje. Omdat hij te snel. Dan ging hij te snel. Misschien had hij ook wel een, een, een motor erop die je, die je kon corrigeren. daarom is ja. het, vind ik het ook zo mooi, dat je die niet de perfecte hoort. Oké. Okay. Want je, je hebt het ook tegenwoordig hoor... Uh, als je een moderne opname maakt... en het lukt je even niet... en je drukt op uh, quantisize... dan zet hij ja. alles goed... Is, eigenlijk is het weg. De, ja. de, niet altijd, maar toch... is het beter om uh, die foutjes een beetje te laten staan... Ja, dan dat het ook te perfect wordt. Je hebt ook weer een functie van... bij humanizen. Gaat u niet ten aanzetten? Ja. Daarnaast? ja. ja.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 Weet je, dan hou je het mooi. Dan ja, krijg je ook een ander gevoel. Ja. En is een mooi bruggetje naar uh, je volgende project, Stak <mysér> Feel the earth between my feet. Elizabeth now, as she watched a black off flee. From the shore, from the come home. Yellow rock rose. Baba, kun je daar wat meer over zeggen? Je, je, je treedt nog veel op, begreep ik. Ja, we treden regelmatig mee op. We maken ook platen. Uh, we hebben twee platen gemaakt. Okay. Um, maar het is een Nederlandse band wel. Het is een Nederlandse band. Nederlandse jongens. Een Amsterdamse band. Ja. ja. ja. Eigenlijk ken ik uh, uit de televisiewereld de gitarist. Die zit ook, is ook geluidsman geweest. Maar hij is hij nog. Nou ja.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 Oh, Oké, okay. je zit niet bij elkaar. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, uiteindelijk wel aan het ja, eind tuurlijk. een beetje, maar ja, aanvankelijk niet. Ja. Dat hoor je ook steeds vaker, ja. dat het toch wel aparte muziek uh, nou, je hebt gemaakt je, wordt ja. en dan uh, een beetje de pingpongen. Ja. ja, je hebt je eigen tijd natuurlijk, hè, want uh, hm. dat is waar, ja. je hoeft niet hm. af te spreken. En, uh, dus zo, dat werkt ja, goed. Maar volgens mij is dat ook iets van deze tijd. Dat, uh, ik denk uh, dat wel. Met, je kan geen geld meer verdienen met uh, uh, muziek, dus je moet ja. veel beentjes hebben. Ja.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 Ja, zoiets. Nee, dat is. Uh... Daar word je niet rijk van. Nee, nee, Twins, rijk nee. Zo... Dan moet je echt miljoenen. Maar kijk, weet ja. je, ik heb ook uh, dat al heel lang vaarwel gezegd. Ik maak wel commerciële nummers, mm -hmm. maar ik ga er niet voor zitten om het commercieel te maken, zeg maar. Nee, ik, nee. Doe, nee, ik doe het gewoon nee. uh, wat in <laughs> me opkomt. Nou, je laatste CD heet Disco.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 En weet je wat het fijne is? Er zit geen ruis op de lijn, Want er is niks dan ijs om je heen. Kijk, hier, als je hier... De dood... He, mm -hmm. in, in, in, je, je gaat dan... dan je zit er al enorm veel omheen. Uh, je moeder is dichtbij. Je kinderen zijn dichtbij. Dat heb je daar niet. Daar is het weg. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dat fascineert ja. me gewoon. Een ijsbeer ja. misschien, maar dan ja. heb je het wel gehad. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Goed, ook, da ook daar kan je, ja. moet je dan mee dealen...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 Ten tijde dat er nog geen radiocontact was. Ja, dus je echt, okay. dat je ja, echt in het ja. isolement zat. Ja, dat dat kan je nu bel je, ja. dan kom je ze ja. hier wel halen, weet je. Ja. Dus ja. Die, die spanning, die had je. Dat is waar, ja. Why, yeah. Dat vind ik eigenlijk zo mooi. Hetzelfde als je nu naar de maan zou gaan, denk ik. Krijg je, ja, nee, dan is er ook. Of over naar Mars. Of naar ja? Mars, weet je. Ja. ja, dan kom je ook niet terug. Nee. Nee. nee. Die, die... Ja, dat vind ik heerlijk. Om, om daarover te fantaseren om, ook? Of? Nou ja, en over te... Ja, ik vind het heel goed Want hoe om, gebruik om te gebruiken je dat? in een tekst. Ja, maar hoe gebruik je dat dan? Die, die eenzaamheid of ja. uh, angst voor de dood? of De uitzichtloosheid ja, van je... Ja. Maar goed, Dus dat, is, dat doe ik daar met Stakwabber. En ja. dat doe ik eigenlijk ook met mijn eigen... Uh, met je eigen... In, eigen, eigen de, de, de, ja. ja, en uh, ja, dingen die ik kan voelen, die me raken, die kan ik daar niet kwijt. Ja. Dus. Maar je, hebt net, je kan er niet van leven eigenlijk, van de muziek. Voor wie maak je dan muziek ook? Nee, dit is echt voor, me, nee. voor mezelf. Toch wel voor mezelf, ja. ja. Ja. Of als ik met Dirke werk, ook met... Dit, ja, dan doe ik het voor ons allebei gewoon. Natuurlijk. Ja, maar ja. ik ja. heb. Er, kijk, dat uh, om iets commercieel succesvol te maken, dat doen we. Dat, dat is weg, nee. Nee. nee. Dat denk ik niet bijna ook als je iets nee, maakt van. Nee. Uh, dat kan me ook nog voorstellen. Nee. Ja. Ja. Waar ben je trots op? Um,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 Niet bewust als ik ermee bezig nee, ben, maar, niet, maar ik denk, oh jongen, dat is een soort trots gevoel nu ook dat Dirk dit weer mogelijk maakt met mecano en ja. dat, het, dat ik dit kan doen. Ja. Maar Dirk ja. is heel nerveus voor optredens. Jij ja. hebt dat niet zo? Uh, Dirk heeft heel veel spanning. Heb jij dat? Nee, niet, nee, ik weet wel wat je bedoelt. ja.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 Met ...Ryuichi Sakamoto, die, natuurlijk, ja. uh, die, die kennen jullie wel ja. met je... net overleden. Ja, net overleden. Nu is uh, Takeshi, de drummer, is ook net overleden. Yukihiro Takahashi. Ja, Takahashi, sorry. Ja. En uh, nu heb je alleen Hozono over. Ja. De bassist, de oudste. Hij is ook de oudste van het stel. En... Uh, ja. nou, ze hebben een aantal... Het nummer wat ik hier heb uh, vervuld, vind ik prachtig eigenlijk. Ja.